Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland. Ook vrijdag en in het Pinksterweekend is er veel zon bij iets lagere temperaturen. Dit was het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie. Nog geen files op de Nederlandse wegen. Wel een waarschuwing voor de mist. Want in de provincie Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio In journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is donderdag 24 mei. Goedemorgen. De Europese regeringsleiders hebben tijdens het eten... besloten Griekenland voorlopig niet te laten vallen. Een heel vrolijk diner was het niet, helaas. Vooral de schuldencrisis stond op het menu... tijdens ADO het doet verslag vanuit Brussel. Spanje liet bijvoorbeeld weten met de, deze hoge rentes... het zo niet lang meer vol te kunnen houden. En zelfs de Britten gaan zich nu inspannen... voor het stimuleren van de eurozone. Correspondent Arjen van der Horst legt zo uit waarom. En het tentenkamp Apel werd gisteren in Allerel ontruimd. Een deel van de bewoners is verhuisd naar opvangcentra. Een ander deel naar de cel. We spreken straks advocaat. Net als de burgemeester van Vlachtwedde, waar het haar apel onder valt, we vragen haar waarom er gisteren zoveel haast is gemaakt en of ze een nieuw tentenkamp zal toestaan. Verschillende hbo-opleidingen moeten eenzelfde examen krijgen, dat vindt de hbo-raad. Zo verdwijnen de grote verschillen. We praten er na half acht over met de meta-onderwijsmanager Marcel Wintels. Gaat bepaald niet lekker met het aandeel Facebook en betrokken banken hebben ook niet zo'n beste beurt gemaakt. Correspondent Wessel de Jong bericht over Facebook. Het wordt vandaag weer een warme dag en dus zal er ook weer veel gezwommen worden. Helaas is het open water niet van goede kwaliteit in Nederland. We spreken een zoetwaterspecialist. Het is verantwoordingsdag in Den Haag. En Jeroen Schutheiser zoekt vanochtend uit hoe we ons vakantiegeld besteden. Het is al op. <laughs> Dat hoort u niet in dit Radio 1 journaal tot half tien. Kunt u ons volgen via internet via nos.nl. De Eu-leiders hebben gisteravond informeel gedineerd in Brussel. Bijna zes uur duurde het, een stukje langer dan vooraf gedacht. Griekenland blijft, wat de leiders van de Europese Unie betreft, in de eurozone. Maar dan moeten de Grieken zich wel aan hun belofte houden. Voorzitter van de Europese Commissie Barroso. The message that we send today is clear. We will stand by Greece while Greece stands by its commitments. There is a democratic process taking place in Greece. Of course, we respect the democratic process we scenarios. Wait. Ook andere EU-leiders benadrukten dat de afgesproken hervormingen en bezuinigingen moeten doorgaan. Alleen dan kunnen de Grieken rekenen op Europese steun. Volgens premier Rutte is er niet gesproken over een mogelijk vertrek van de Grieken uit de eurozone. Wel is er gesproken over een voorstel van de nieuwe Franse president Hollande. Hij wil eurobonds invoeren, oftewel gezamenlijke Europese staatsleningen. Madame Merkel ne considère pas les eurobonds comme un élément de croissance. Mais euh, si votre question c'était de dire, est-ce que j'étais seul à défendre les eurobonds Non, je n'étais pas seul. Sommige landen moeten er niks van weten, zei ook Hollande. Merkel ziet het niet als oplossing voor de crisis. Maar als je het mij vraagt, ben ik de enige voorstander van eurobonds? Nee, zeker niet. Het idee achter die eurobonds is dat Europese landen... allemaal tegen hetzelfde percentage geld kunnen lenen. Zo wordt het goedkoper voor probleemlanden als Griekenland of Spanje. Maar voor landen als Duitsland en Nederland gaat de rente juist omhoog. Bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn daarom fel tegen de eurobonds. Die zijn er niet voor groei. Sterker nog, die leiden wat ons betreft tot uitstel van broodnodige hervormingen die juist in de landen zo vreselijk hard nodig zijn. Zou je het nu gaan doen, dan ga je kunstmatig, ga je die renteverschillen weghalen en ontkennen dat landen als Italië en Spanje een groot competitief probleem hebben. En daarom moet je het echt niet doen. Is het heel onverstandig. Rutte heeft geen bezwaar tegen een studie naar de haalbaarheid en effecten van gezamenlijke leningen. zolang de eurobonds maar niet worden ingevoerd. En voorlopig gebeurt dat ook niet. Volgens EU-president Van Rompuy is dat meer iets voor de langere termijn. Voor de eurobonds dit was uh, briefly touched upon by several members of the European Council in verschillende directions. We discussed it in this specific chapter of longer-term project. Of deepening the Monetary and Economic Union. Verder zijn er ook geen concrete besluiten in Brussel genomen. Dat moet gebeuren op de Eurotop eind volgende maand. Korte maar hevige buien zorgden gisteravond in het midden van het land. op enkele plekken voor overlast. Vooral in de provincies Gelderland en Overijssel waren hevige onweersbuien en hagelbuien. Het Gelderse Groesbeek had zware wateroverlast. Meerdere winkels in het centrum liepen onder water. Zo ook die van deze bakker. De hele dorpstraat stond vol met water. Het verkeer bleef gaan, waardoor je dus een golfbeweging krijgt. En de putten die zaten dicht, dus het water kon niet weg. Vandaar dat het bleef komen. En toen kwam het achter bij ons in de bakkerij. Mijn putten liepen ook niet weg, waardoor de bakkerij helemaal vol liep. In Edis stortte het dak van een bedrijfshal in door het gewicht van het water. Het personeel was op tijd buiten. Vanwege het slechte weer werden veel avondvierdaagse feesten afgelast. Avondvierdaagse lopen, hier gezegd natuurlijk. Onder meer in Utrecht, Zevenaar, Ede en Geldermalsen. En in Nijverdal en Overijssel stonden de straten helemaal blank. Bewoners leken zich er ondanks de overlast ook prima te vermaken in het water. Kinderen petelden bijvoorbeeld rond op uh, opblaaskrokodillen. Het was gisteren eerder op de dag nog tropisch warm op sommige plekken in Nederland. In het Gelderse Hupsel werd de temperatuur rond de 31 graden gemeten. De komende drie, vier dagen krijgen we mooi weer. De temperatuur zal niet boven de 23 graden uitkomen... maar het wordt minder drukkend en beklemmend dan gisteren. De Olympische Spelen van 2020 zullen worden gehouden in Istanbul, Madrid of Tokio... heeft het Internationaal Olympisch Comité laten weten. De executive board has decided that the following cities can continue to the next phase and become candidates for 2020, in the order of drawing lots: Istanbul, Tokyo, and Madrid. En dat betekent dus dat Doha, hoofdstad van de Golfstaat Qatar, en de Azerbaijani hoofdstad Baku zijn afgevallen. Doha wordt het niet, want de hitte in Qatar is een probleem. Doha wilde de Spelen daarom niet in de zomer houden, maar begin oktober. Dat speelde mee bij het besluit het land te laten afvallen, maar het was volgens deze IOC functionaris niet de enige reden. The reason why Doha is not in the second phase, it's an addition of a certain number of criteria that you will see in the report, including the criteria of the change of the date, but it's not the only reason. Van de steden die nu nog in de race zijn, organiseerde Tokio als enige de Spelen alles eerder, in eh, 1964. En voor Madrid spreekt dat er al een goede infrastructuur is, maar minpunt van Madrid lijkt het economische crisis te zijn waar Spanje mee kampt. Of course, this economical situation of Madrid was underlined by the report. Of course, uh, we also assess the fact that Madrid has got a lot of infrastructures, but also... All the general infrastructure. So is not many infrastructure to build. However, it remains that Madrid need to find the partners to balance the budget of the organising committees. Bij de kandidatuur van Istanbul speelt mee dat Turkije ook probeert het EK voetbal van 2020 binnen te halen. Volgens de IOC kan Turkije niet bij de sportevenementen krijgen. Pas over ruim twee jaar besluit het IOC welke stad het wordt voor 2020. Voor de tweede keer in een paar weken tijd heeft een radicaal islamitische groepering een, een aanval uitgevoerd op een Afghaanse meisjesschool. 120 leerlingen en drie leerkrachten raakten gewond. Volgens de autoriteiten is er een giftige stof in de klaslokalen gespoot. Tientallen leerlingen en leerkrachten werden duizelig. Uh, misselijk en kregen ze ook nog hoofdpijn. Een groot aantal van hen moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Sommige leerlingen dachten dat het drinkwater vergiftigd was, zoals dit meisje. Het gif zat dus in de lucht. Ze raakten net als veel anderen bewusteloos. Met deze aanslag willen extremistische groeperingen, als de Taliban, angst zaaien onder schoolgaande meisjes. Vorige maand werden 150 leerlingen ziek na het drinken van inderdaad vergiftigd water. De afgelopen tijd zijn er al 550 scholen gesloten in elf provincies waar de Taliban veel aanhang heeft. Vliegmaatschappij KLM berekent de Europese CO2-uitstootheffing door aan klanten. De prijs van het ticket gaat met enkele euro's tot een paar tientjes omhoog. KLM-directeur Pieter Elbers is er niet blij mee dat klanten extra moeten bijleggen. Ongeveer 3 euro op Europese vluchten en 20 euro op intercontinentale vluchten. Maar belangrijker nog is om te melden dat dit het startpunt is en dat in de loop van de jaren dit systeem uh, duurder en duurder zal gaan worden. En dat daarmee de kosten dus voor de passagieren ook omhoog zullen gaan. Luchtvaartmaatschappijen die van of naar Europa vliegen... moeten sinds dit jaar geld betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Veel landen zijn ongelukkig met de nieuwe Europese regel. Chinese luchtvaartmaatschappijen moeten betalen als ze naar Europa vliegen... en sommigen weigeren dat. Nogmaals KLM-directeur Elbers. De maatregel komt natuurlijk voort uit een gedeelde ambitie... om CO2 terug te dringen... Alleen de manier waarop dat vervolgens geïmplementeerd wordt... zorgt aan de Chinese kant voor dusdanig veel irritaties. Dat het een, een groot risico is dat we zeker in deze tijd ons niet kunnen permitteren. De Europese Commissie wil de regels wel aanpassen... maar alleen als China wil meepraten over een wereldwijde CO2-aanpak. CDA-kamerlid Mirjam Sterk komt niet terug in de Tweede Kamer. Dat zei ze gisteravond bij het televisieprogramma De Wereld Rijd Door. Ik ga me niet herkiesbaar stellen, ik ga stoppen. Ik heb tien jaar met ontzettend veel inzet en uh, heel veel plezier gewerkt uh, om Nederland beter te maken. Maar ik denk dat het voor mij ook goed is om nu iets anders te gaan doen. Sterk is uh, 39 en zat gisteren exact tien jaar in de Kamer. Ze sluit niet uit dat ze als minister terugkeert in Den Haag, mocht het CDA in de regering komen. En de beurs in New York sloten gisteren vrijwel gelijk... en daarmee poetsten de, de verliezen van eerder op de dag weg. Beleggers keken vooral naar de ontwikkelingen in Europa. Slechte cijfers van Dell zorgden voor terughoudendheid... maar Apple en Facebook boden dan weer steun. Aan het eind van de dag noteerde de Dow Jones-index een tiende lager... en de Nasdaq-technologiebeurs verloor vier tienden. In Azië wordt er weer gehandeld. Japanse Nikkei-index staat op een klein verlies van 13%. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over 6. De hit Purple Rain van Prince is sinds gisteren cultureel erfgoed in de Verenigde Staten. Het nummer heeft een plaats gekregen in de Library of Congress. Dat is een archief, een archief beheerd met werken van grote waarde voor de Amerikaanse cultuur. Het is het grootste beeld- en geluidarchief ter wereld. Purple Rain van Prince wordt dus opgenomen in de Library of Congress. Gaan we naar Maino Rimmers vanochtend voor het eerst. Maino houdt zich bezig vanochtend met de handel in oud metaal. Maino, goedemorgen. Goedemorgen, waar ben je? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af oh. waar we zijn. Want <laughs> <laughs> Spaanse polder eraf gegaan. En toen naar een soort bedrijfsterrein gereden. Overal bordjes, pas op camera toezicht. Toen richting de Spaarnestraat en dan kom je uiteindelijk in de Meijenstraat nummertje 35. Een beetje in onbruik geraakt bedrijfspand, Laat en perron met blauwe, beetje scheefgetrokken deuren. Vroeger zat de American Food Company hier of zoiets. Maar het bord is al volledig afgebladderd. Ja, helemaal achteraf. Wat zou je er zoeken nou? Toch wisten er een paar onverlaten precies wat er achter de blauwe deur op nummertje 35 zat. Want dat schijnt een onderstation te zijn van uh, een netwerkbeheerder, netwerkbeheerder Stedin. Zo'n transformatorstation, dat meestal van die huisjes zijn. Maar hier achter deze deur, en er zit een nieuwe sloot op, zie ik. Ah, zit goed dicht. Daarachter uh, is heel veel koper weggehaald. En dat betekent dus een grote netwerkstoring. En het is ook levensgevaarlijk. En het komt steeds meer voor, meldt Stedin, die netwerkbeheerder... die dus gaat over die transformatorhuisjes... Een paar getallen. 2008 hadden ze vijf gevallen van koperdiefstal. 2009, 20. 2010, 30. 2011, 60 gevallen van koperdiefstal. En voor 2012, dit jaar, we zitten in de vijfde maand... hebben ze al twintig keer zo'n inbraak gehad in zo'n onderstation... en dat er dus koper is weggehaald. Ja, uh, wat moet je eraan doen? Uh, het gebeurt natuurlijk langs het spoor. Het gebeurt uh, uh, bij... Uh, evenementen zelfs, dat kabels bij kermisterreinen worden weggehaald. Dat is ook al gebeurd. En uh, ja, er zijn natuurlijk uh, uh, ook kunstwerken gesloopt. De koperdieven worden eigenlijk steeds driester in hun praktijken. En dat betekent ook dat er allerlei handelaartjes zijn die het niet uitmaakt... terwijl ze heel goed zien dat het kapotgezaagde beeld van Simon Karmichelt is... maar toch denken, ach, wat let het ons, geld is geld. Daarover gaan we het hebben. Wat kun je eraan doen? Ja. Is eens het... kijken of straks iemand komt die de deur open kan maken. Oh, legaal. Uh, maar is, ja. dat, is dat niet heel gevaarlijk uit zo'n uh, transformatorhuisje? Dat ja, lijkt me wel. Ja? Afgelopen week uh, was er toch nog het bericht van iemand die met brandwonden... ergens uh, bij een ziekenhuis moet zijn geweest. Omdat hij ook in zo'n transformatorhuisje een 10 kV kabel kapot heeft geknipt. Oh, wat een enorme vroege is ontstaan. <laughs> ja. Nou, goed, je moeten er wat voor over hebben. En Marno Remmers dus over de koperdiefstal vanochtend. Door naar Ter Apel. De Somalische en Irakse asielzoekers zijn weer weg uit Ter Apel. Hun tentenkamp, voor het asielzoekerscentrum daar... werd gisteren na twee weken ontruimd. Het ging niet helemaal vanzelf. 117 mensen werden opgepakt. Onder wie ook veel sympathisanten. Mark Robin Visser en de Rienkamer deden verslag. En dan is het rond half drie. Het geleende agregaat op het tentenkamp het draait nog steeds. Maar inmiddels zijn er... Eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 politiebusjes gekomen, waaronder een uh, ME-busje. Er staan nu mensen, politiemensen met de helmen op af te wachten. Ze staan bij het begin van uh, het tentenkamp. En politieagenten zonder pet en zonder uh, verdere uitrusting... gaat nu het terrein op om te praten met de vluchtelingen. En na uh, het praten is de politie het terrein opgegaan, naar achteren. En langzaam maar zeker lopen de politiemensen weer naar voren. De, vooral Somaliërs, ik denk dat het zo'n 50, 60 zijn, hebben hun spullen opgepakt. En staan nu bijna aan het begin van het tentenkamp. Uh, een stuk of dertig staat uh, te schreeuwen, roept freedom, freedom... en uh, heft de armen omhoog, de vuisten gebald en over elkaar heen gekruist... En ze zeggen dat ze slaven zijn. Maar wat gaat er zo meteen gebeuren? Uh, Degenen die niet weg willen vrijwillig, die worden opgepakt... en in een uh, geblindeerde bus gezet van de dienst Sociale Inrichtingen... en worden naar een politiebureau gebracht. Tot nu toe ging het hier heel erg uh, vredig aan toe. Uh, ik zie nu ook weer politiemensen tentjes opvouwen. Uh, de vraag is nu nog even, gaan ze er vrijwillig vanaf? Of moeten er toch mensen worden gearresteerd? En dan vindt de politie het kennelijk uh, genoeg, want de Somaliërs zijn erbij gaan zitten en uh, we zijn inmiddels alweer een kwartier, twintig minuten verder. En er gebeurt maar niks. Twee politiemensen wilden iemand optillen en toen uh, begonnen de Somaliërs weer uh, te schreeuwen. Inmiddels is dat weer voorbij, is de jongen losgelaten en blijven de Somaliërs voorlopig zitten. Dan rond 4 uur half vijf komt er een stoet van 16 ME-busjes uit de verte aanrijden. 16 ME-busjes die heel strategisch tussen de journalisten en het kampement gaan staan. Duidelijk ook om de camera's en de fotografen het zicht op wat daar gebeurt te ontnemen. De mensen worden op een groepje bij elkaar gezet. De tenten worden ondertussen allemaal afgebroken door politie en en uh, na nog wat heen en weer gepraat, worden de mensen nu één voor één door politieagenten uh, afgevoerd naar een arrestantenbus. Daar worden ze gefouilleerd, hun spullen worden uh, in beslag genomen en uh, worden ze door die arrestantenbussen. Afgevoerd. Ik zie dat uh, dus gebeuren. Tussen die uh, ME-busjes uh, door kan ik, dat, uh, kan ik dat zien gebeuren. En ik heb ook zicht op, uh, op iemand die ik eerder gesproken heb. Ja, nu gaat er precies op dit moment weer een busje voor staan. Dus ik ga even iets verplaatsen. Dat is uh, Ali, daar heb ik vorige week een gesprek mee gehad. En ik ga nu even proberen of ik hem aan de telefoon kan krijgen. Hallo, Ali Mark-Robin van de NOS. Waarom ben je niet vrijwillig uh, weggegaan? Nu word je gearresteerd. De drie weken aanbod is helemaal niks. aan We hebben een vraag gesteld. Ali zegt, uh, we hebben eigenlijk niet zoveel aan die drie weken. Want uh, we hebben eigenlijk helemaal geen idee wat er dan na die drie weken gaat gebeuren. Dat is volstrekt onbekend. Dus dit aanbod uh, heeft hij uh, samen met zijn uh, andere medestanders uh, afgewezen. Ja, dus je zit nu gewoon eigenlijk je beurt af te wachten, want de mensen worden één voor één naar de bus gebracht en daar aangehouden eigenlijk? Ja, ik, dacht, eh, ik wacht nog aan mijn beurt, ja. Oké, okay. nou ik wens je veel sterkte en uh, misschien spreken we elkaar nog. Ondanks ontruiming in Ter Apel dient vandaag nog een kort geding. De advocaten van de asielzoekers hopen dat de ontruiming onrechtmatig wordt verklaard door de rechter. Zodat de asielzoekers het tentenkamp weer kunnen opbouwen. Wij spreken vanochtend met de advocaten en met de burgemeester van Vlachtwedde waar Ter Apel onder valt. Het is vijf voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Release Me. De Britse zanger Engelbert Humperdinck stond daarmee in 1967, zes weken achter elkaar, op nummer 1. En nu vertegenwoordigt hij Groot-Brittannië op het Songfestival. De hele week is hij al druk aan het oefenen in Baku. Humperdinck is niet meer de jongste, hij is nu 76. In totaal zijn er van hem wereldwijd een slordige 150 miljoen platen verkocht. En nog altijd weet hij de harten van vooral middelbare dames sneller te doen kloppen. Met Humperdinck hopen de Britten eindelijk weer eens succesvol te zijn. De afgelopen tien jaar eindigden ze maar liefst drie maal op de laatste plaats. Eigenlijk vreemd dat Humperdinck niet eerder Groot-Brittannië vertegenwoordigde. Zelf zegt hij dat hij het altijd te druk had en niemand hem vroeg. Niemand wel, no asked me before, because basically my life has been so busy making my name around the world. So no one is that. My management never approached me about it. Uiteraard wil hij winnen. I'm totally British and and I want to win for Britain. De vraag is of Humperdink nog altijd die warme, sexy stem heeft. Aan het lied zal het niet liggen. Het doet denken aan songs van de jaren 60. So graceful and pure, a smile bathed in light No matter the distance, a miracle of sight Though I should... Humperdinck heeft een aparte manier om in te zingen. Voor elk optreden jodelt hij er eerst even een poosje lustig op los. I love, I love to jodel. I really do. I, and I tell you how I warm up. Before I walk on stage, I jodel not bad eh, for an Englishman. En vanavond staat voor Nederland dan Joan Franca op het podium in Baku in de tweede voorronde. Humperdinck overigens zit voor zaterdag automatisch in de finale... omdat Groot-Brittannië fors meebetaalt aan het Songfestival. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Na de wets 3-2 verloren wedstrijd tegen Bayern München... vloog het Nederlands elftal gisteren weer terug naar Lausanne. In Zwitserland is er rustig getraind en vooral veel gepraat. Voor Fernan Anita worden het spannende dagen, want de middenvelder van Ajax was voorbestemd om de geblesseerde Erik Pieters als linksback te vervangen. Maar speelde tegen Bayern als rechtsback. Anita is dus kennelijk overal inzetbaar. Het kan een voordeel zijn natuurlijk, omdat ik op meerdere posities uit de voeten kan. En uh, het nadeel is natuurlijk dat je niet op één positie kan focussen en daar kan groeien natuurlijk. Bij ons coach Van Marwijk heeft aangekondigd dat hij verwacht... dat hij zijn definitieve selectie van 23 spelers zaterdag... voor het oefenduel met Bulgarije in de Amsterdam Arena bekend zal maken. Nou ja, Anita ziet al wat er gebeurt. Ja, het is, uh, het is spannend, maar uh, ik ga het, ga het goed te moeten. Als het positief is, is het uh, heel goed en uh, zo niet uh, keihard werken. Robert Maaskant is de opvolger van Pieter Huistra... als hoofdtrainer bij FC Groningen. Maaskant heeft een contract getekend voor één jaar. Eind vorig jaar werd hij ontslagen bij de Poolse topclub Wisla Krakau, waar hij in zijn eerste seizoen kampioen werd. Voor Maaskant kwam het aanbod van FC Groningen niet als een verrassing. Nee, ik vind het geen verrassing. Ik was ook heel snel, uh, hebben we een beslissing genomen. Uh, toen Hans Nijland mij belde samen met Henk Veldmaten... Uh, en mijn vroeger voor een gesprek ben ik, ben ik ook eigenlijk direct vanuit, vanuit Amerika teruggevlogen. En eh, al ja, heel snel zaten we op, eh, op de lijn die voor mij ruim voldoende was om, om hier te kunnen tekenen. En die Hans Nijland is de algemeen directeur van FC Groningen. Hij legt uit waarom de club voor Maaskant heeft gekozen. Het is duidelijk, we hebben een heel moeizaam, moeizaam tweede seizoenshelft helft gehad. En daarnaast hebben we ook een hele jonge, jonge spelersgroep. Talentvol, maar wel heel jong. Eh, en, eh, Daarom vinden wij het belangrijk dat wij, uh, daarom hebben wij gezocht naar een trainer met, uh, met de nodige ervaring en die heeft Robert Maaskans. In de Giro d'Italia heeft Joachim Rodriguez laten zien waarom hij de roze trui draagt. In de 17e etappe was de Spanjaard de snelste over 186 kilometer van Valsen naar Cortina, d'Ampezzo. In de lastige bergrit met vier flinke calls... bleef hij in een direct duel zijn grootste concurrenten... Hersdal en Basso voor. Rabobankrenner Theo Bos stapte na dik twee weken Giro af. Hij legt uit waarom hij vier dagen voor het eind naar huis gaat. Ik ben in de tweede etappe uh, ben ik gevallen in Denemarken. <coughs> en eigenlijk in Denemarken, uh, dat, waren ook een beetje mijn, uh, ja, dat was eigenlijk ook meteen mijn doelstelling... om daar, uh, ja, om daar uh, mee te sprinten in ieder geval. En uh, daar ging gelijk fout. En sindsdien ja, heb ik toch echt een flinke klappen gemaakt op mijn rug. En sindsdien ja, loopt het eigenlijk ook niet super meer. En uh, ja, ik heb wel gehoopt dat het beter zou gaan. Maar ja, die kruising in mijn rug uh, heb in ieder geval niet, uh, veel, uh, heeft me in ieder geval niet veel goeds gedaan. En Bos stapt ook uit met, het, met oog op de rest van het wielerseizoen. Ja, ik zal nu eerst uh, thuis uh, even rust pakken. En uh, ja, zorgen dat die rug uh, dat die weer 100% wordt. Want dat is eigenlijk wel. Ja, je rug is wel belangrijk, uh, met name in de sprint ook. En uh, <tiek> ja, dat, dat moeten we eerst even voor zorgen dat, dat, uh, dat ik daar geen last meer van, van heb uh, op de fiets. Dat is eigenlijk nu even het belangrijkste. En ik denk dat ik uh, uh, eind juni uh, dat ik wel weer ja, gewoon koers kan rijden in Nederland. En, Um, dan heb je nog uh, tijdens de Tour ronde van Polen. En dat is denk ik voor mij is, dat, uh, wel een mooie wedstrijden. Tot slot na het hockey. Floortje Engels verhuilt Amsterdam komend seizoen voor Kampong. De 30-jarige kiepster van het Nederlands hockeyteam... speelde jarenlang in het Amsterdamse bos. En veroverde in 2009 met haar club de landstitel. Radio 1. Het NOS-journaal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 Uh, om de staatsschuld van lidstaten mee te financieren, uh, kan gebeuren. Uh, voorlopig komen die er niet, zei EU-president Van Rompuy. Er is gesproken over de eurobonds, maar voorlopig komen die er niet. Dat zei Van Rompuy. In Delft is gisteravond een man gewond geraakt door een politiekogel. Zou ambulancepersoneel met een mes hebben bedreigd. De situatie liep zodanig uit de hand dat een agent zich genoodzaakt zag... om een schot te lossen. De bezuiniging op de AWBZ, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten... is van de baan, staat in het vijfpartijenakkoord... dat morgen naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. VVD, CDA en PVV wilden de zorg voor mensen met een IQ... tussen de 70 en 85 van volgend jaar afschaffen... maar de maatregel is nu dus geschrapt. En in Rotterdam heeft een vrouw een val van de derde verdieping van een flat overleefd. Ze is zelfs niet gewond geraakt, waarschijnlijk omdat struiken haar val hebben gebroken. politie denkt dat ze ruzie had met de man. Ze zou hem hebben gestoken. Waarna hij haar over de rand van het balkon zou hebben geduwd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanaf vandaag hebben we een periode met droog en zonnig weer voor de boeg. Misschien dat er vandaag in het zuiden van het land nog een onweersbui tot ontwikkeling komt. Maar daarmee is het dan wel gedaan. Vanochtend komt er in het zuiden van het land nevel en mist voor. In de rest van het land is het wisselend bewolkt en droog. Ook vanmiddag blijft het aangenaam en zonnig... met zoals al eerder aangegeven alleen in het zuiden kans op een regen- of onmisbui. De temperatuur loopt uit een van 21 graden op Ameland tot 28 in Eindhoven. Komende nacht is het droog en vrij helder. Het wordt een graad of 12. Morgen vrijdag, dan is het prachtig droog en zonnig weer. De stevige oostenwind zal vooral bij de watersporters in de smaak vallen. De temperatuur loopt op tot zo'n 24 graden in het binnenland. Ook het pinkste weekend ziet er prima uit met veel zonneschijn en aangename temperaturen. Aan de B-verkeersinformatie. In Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. En er staan twee files. Op de A7 Horen richting Zaandam voor Afritwijde Wormer 3 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht voor Amersfoort 3 kilometer. Op zoek naar een topscorer. Iedere twintigste werkgever die deze maand online een vacature plaatst op Nationale Vacaturebank. krijgt een officieel EK-shirt.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 Bij Lexens doen we dat ook, maar net even strakker. Zonder omhaal recht op het doel af. Dat is waar deze tijd om vraagt. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. electric.nl. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Goedemorgen, het is zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Goed nieuws voor veel werknemers. Het vakantiegeld wordt deze week op uw bankrekening gestoord. Onderzoeksbureau Q&A ondervroeg in opdracht van de NOS... wat doet u met dat vakantiegeld? Verslaggever Jeroen Schudijzer ging op pad, bijvoorbeeld langs winkeliers. Ging die. die winkeliers die wachten met smart op goed gemutste consumenten... die nou eens niet op de kleintjes letten. Frank Wiks van onderzoeksbureau Q&A. Jullie hebben duizenden consumenten gevraagd... Wat gaat u doen met uw vakantiegeld? 40% zegt, nou, we zetten het op de spaarrekening of we betalen er oude rekeningen mee. Wordt daar de economie nou mee geholpen? Nee, daar wordt de economie helemaal niet mee geholpen. Mensen moeten geld uitgeven om te zorgen dat we de, de economie laten groeien. Gaat de rest alles uitgeven? Er zijn wel heel veel mensen die het wel gaan uitgeven. Alleen de overgrote groep doet dat aan vakanties. Nou, dat is toch ook goed? Maar wat wij nu zeg maar echt nodig hebben in Nederland... is dat mensen vooral geld in Nederland uitgeven. Omdat dat onze economie helpt. Hoeveel wordt er in Nederland uitgegeven? Hoeveel geld brandt er in de zakken van consumenten? In totaliteit komt er bruto 23 miljard euro vrij nu aan vakantiegeld. Dus dat is echt een gigantisch bedrag. En zeker als je dan kijkt naar het nettobedrag... Hè, want we moeten daar ook belasting over betalen... maar dat betekent dat het zo'n 14 tot 17 miljard zal zijn... En toen dacht ik toch heel even, dat is net zoveel als ons begrotingstekort. Ja, wat wilt u daarmee zeggen? We zijn zo rijk dat we dus in één maand kunnen wij ons hele begrotingstekort oplossen. Als we het zouden willen. Hè? Dus ik zeg niet dat mensen dat moeten doen, maar het zou wel kunnen. Maar goed, betekent dat dat die winkeliers de komende weken, maanden uh... honderden miljoenen zouden beschikbaar zijn voor de detailhandel. En we hebben ook gevraagd, waaraan zou je het dan willen uitgeven? En dan valt ons op dat uh, mensen zeggen dat ze het voor spullen, voor in en om het huis... dus dat betekent doe-het-zelf en wonen, die zouden daarvan kunnen profiteren. En heel veel mensen geven aan dat ze het voor mode zouden willen gebruiken, dus voor kleding. Nou, dat zijn wel twee branches waar het echt op dit moment heel moeizaam gaat. Dus als zij nou iets bedenken om mensen te trekken om dat spullen... Ja, dat vakantiegeld die kant op te laten rollen... ja dan denk ik dat ze dat wel zou helpen. En bedenken ze genoeg? Ja, ik vind van niet. Uh, bedoel, als ik om me heen kijk, dan denk ik... Van, ja, ben ik nou dan de enige die ziet dat er opeens vakantiegeld aankomt? Dat weten we ieder jaar dat er aankomt. We kunnen het heel hard gebruiken. En ik vind dat er eigenlijk maar heel beperkt iets mee gedaan wordt. Maar Wa waarom zijn ze zo ingesukkeld? Maar ja, dat heeft misschien ermee mee te maken dat ze al drie, vier hele zware maanden achter de rug hebben. En dat je misschien toch een beetje murf raakt van uh, het ene crisisverhaal naar het andere crisisverhaal wat je op je dak krijgt. Mensen krijgen nu geld. En mensen geven ook nog eens een keer aan ons aan dat ze bereid zouden zijn om het uit te geven. En dan denk je van ja jongens, speel er nou op in. Maak er reclame voor. Trek die mensen naar je winkel. CBS-cijfers gisteren. Maart was desastreus. Ik heb vernomen dat april ook heel slecht was voor winkels. Nou, dan wordt er natuurlijk ook eh, vooral de schuld gegeven aan het weer. Nou, laten we dan één ding zeggen. Er is deze week komt er geld en deze week is het weer goed. Nou, als je dan nog een excuus weet te bedenken... waarom er geen klanten naar je winkel komen, dan weet ik het niet. En dan zit er, meneer Kwiks, ook nog een btw-verhoging aan te komen... van 19 naar 21 procent per 1 oktober. Ja, Ik denk dat dat een heel slecht plan is. Ik, denk, eh, ik kijk dat we die, die btw-verhoging... Ik heb niet de illusie dat wij het nog voor elkaar krijgen dat die btw-verhoging niet doorgaat. En ik snap ook dat er bezuinigd moet worden. Ik had het wel eerlijker gevonden als de btw-verhoging verdeeld was over food en non-food, dat dat gelijkelijk was geweest. De gevolgen van die btw-verhoging, wat zeggen de mensen daarover? Wat ik nu zie is dat mensen een veelvoud gaan bezuinigen ten opzichte van datgene wat ze op hun dak krijgen. We krijgen 2% verhoging, maar wat we gaan bezuinigen is echt heel veel meer. Het is uh, tien minuten over half zeven. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het klinkt een beetje als een spionageverhaal. Zes leden van het Veiligheidscomité van de Syrische president Assad... zouden zijn vergiftigd door een medewerker. Die medewerker zou zelf, kort daarvoor, zijn overgelopen... naar het vrije Syrische leger. Verslaggever Lex Runderkamp was de afgelopen twee weken in Turkije... bij de grens met Syrië... Lex, een overloper, GIF, een zesvoudige moord. Um, dus moet je eerst even vertellen wat het verhaal is... dat rondgaat onder de Syriërs. Ja, je hebt het waarschijnlijk maar heel sporadisch... hier en daar in een krant even een berichtje over kunnen lezen... Uh, sinds gisteren. Maar eigenlijk begon het afgelopen zondag al met een uh, bericht... midden in de nacht, om vier uur, begon ik was... Toen aan de grens van Turkije, ik ben nu in Istanbul. En daar begon het ineens enorm te gonzen... omdat er een video op YouTube was geplaatst door het Verzetsleger... het Vrij Syrische leger, door een eenheid uit Damascus die zich al Shahaba noemt. En daar stond een man, staat een man, je kunt hem vinden op YouTube natuurlijk... een verhaal te vertellen dat er een speciale operatie is uitgevoerd... tegen het veiligheidsteam van president Assad... Dat is een team van zo'n acht mensen die, uh, de, die zeg maar de crisis managen in, uh, voor, voor de president. En die zouden zijn uh, ja, vergiftigd in het hoofdkwartier van de baatpartij... waar ze op bezoek waren bij een van uh, de betrokkenen. Uh, omdat er uiteindelijk bleek zou blijken dat er iemand was overgelopen... Ja, maar hoe is dit mogelijk Lex? Want dat, ik neem aan dat dat hoofdkwartier dan toch ook goed beveiligd wordt. En dat comité ook goed beveiligd wordt. Hoe kan het dan toch dat die mensen vermoord zijn? Ja, er ontstond natuurlijk vanaf, uh, vanaf maandag enorme druk... op, dat de vri op die, uh, op die uh, Vrije Syrische leger, om uit te leggen wat er nou precies is gebeurd. En dat leidde uiteindelijk tot een vrij gedetailleerde brief in het Arabisch... die ook weer op het internet werd geplaatst... en die door de vele uh, mensen van het Vrije Syrische leger die ik sprak... Uh, voortdurend bevestigd werd dat het uh, klopte. Maar in die brief wordt geschreven dat er is een vergadering van het crisisteam. Dat was een van de lijfwachten van een van de topmannen van de van de politieke baatpartij van Assad, uh, die heet uh, Mohammed Said Baektan. Zijn, zeg maar, zijn bodyguard is, is omgekocht, of omgekocht, is overgelopen... moet ik zeggen, naar, naar de revolutie. En hij had vlak voordat die vergadering was afgelopen... en men zou gaan eten, dat ze elke, elke week doen daar... Uh, gif in uh, de staat letterlijk de groentesoep en het vlees gedaan. Uh, ze hadden uh, maanden, twee maanden aan deze operatie gewerkt... en geëxperimenteerd op dieren met dit gif. Niet vriendelijk, maar toch gedaan... Uh, en ze zeiden, nou ja, vijf, vijf uh, druppeltjes zou genoeg moeten zijn. En die, de man had er vijftien uh, in de sla gedaan. En in de groentesoep en in het vlees. Uh, die is toen verdwenen. Uh, en uh, kort nadat hij verdwenen was, zag hij dat, uh, dat er ambulances werden voorgereden. En dat er zes aanwezigen, want er waren maar zes van de acht mannen aanwezig op dat moment... naar het ziekenhuis in de stad werden gebracht. En ja, uiteindelijk hebben ze enorm geclaimd uh, dat het gelukt is. Hoewel ze natuurlijk, als je een gifmoor pleegt, niet het resultaat meteen, meteen uh, ziet. Maar vanwege het ziekenhuis, dat werd afgesloten en uh, iedereen moest zijn mobieltjes inleveren, gaat men ervan uit dat het gelukt is. En uh, nou ja, het werd natuurlijk meteen ontkend door het regime. Uh, maar uiteindelijk hebben ze nog steeds een man of vier, vijf niet in levende lijven kunnen tonen. Mm. Er zijn, slechts, ja, er zijn slechts twee ministers alleen met hun stem te horen uh, uh, op, de, op de radio of televisie geweest. En daaruit probeert de bewind in ieder geval uit te leggen dat het helemaal niet gelukt is. Maar er is een, in een, van de geboor, een geboortedorp van een van de mannen, uh, ja, is uiteindelijk uh, gisteren zelfs, de begrafenis zou hebben plaatsgevonden. Oké, okay, dus er zijn wel bewijzen en zo weten we dat het waarschijnlijk wel gebeurd is, Lex? Nou ja, kijk, het is in de Arabische wereld is dit vol met uh, uh, samenzweringstheorieën. Maar ik, ik, ik moet je zeggen, ik ben al een paar dagen zoveel mogelijk gaan bellen... met mensen die er iets van zouden kunnen weten. Uh, en iedereen in, in, aan de verzetskant beweert dat het echt klopt. En het regime heeft eigenlijk niet kunnen laten zien, overtuigend... dat, uh, dat er geen doden of gewonden zijn gevallen. Mm -hmm. En dat is zo bijzonder, omdat het vooral om één man gaat... waar iedereen heel erg op let, Ashraf Shawkat. Chau dat is, dat is gewoon een zwager van president al-Assad. Hij is getrouwd met die zuster Boussa En dat is een grote man die een belangrijke rol speelt in het ministerie van Defensie en tot vorig jaar hoofd was van de militaire inlichtingendienst. Oké, okay, nou interessant verhaal. Verslaggever Lex Runderkamp, dankjewel. Na de ontruiming gisteren van het tentenkamp in Ter Apel probeert een aantal actievoerders in kort geding alsnog het gelijk te halen. Hoort u straks meer over eerste verkeersinformatie bij de AWB, Edwin Gerritsen. Er staan uh, vijf, vijf files 10 kilometer bij elkaar. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Het zijn vooral uh, dagelijkse files. Eén file valt op op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Daar staat tussen uh, de Koentunnel en Westpoort twee kilometer. Na een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. Het wind alweer lekker weer vandaag. Wat verwacht je ervan? Nou, het wordt niet uh, veel drukker dan gebruikelijk. Wat minder druk zelfs, denk ik. 120 kilometer file rond half negen. Op de A9 richting Amsterdam kan het wat drukker zijn. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de N232. Dankjewel Edwin Gerritsen bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De een is de grootste linkse partij in de Kamer, PvdA. De, de ander is het in de Peilingen, de SP. De vraag is wie er straks na de verkiezingen van september... in de nieuwe Tweede Kamer de grootste is. Tegen deze achtergrond doet de nieuwe PvdA-leider, Diederik Samson... plotseling heel aardig in de richting van de SP. Ze zijn elkaars grootste concurrenten, de Partij van de Arbeid en de SP... Toch doet PvdA-leider Diederik Samsom heel aardig tegen de SP... in het weekblad Elsevier van deze week. Met de SP valt prima te besturen, ook op landelijk niveau, zegt Samsom. Als we hem voor de microfoon om een toelichting vragen... klinkt het opeens wat zuiniger. Ik heb een grote voorkeur voor de Partij van de Arbeid. En ik heb een grote voorkeur voor samenwerken in Europa. En ik denk dat je op een aantal onderwerpen... helaas bij Europa is dat minder, met de SP zult kunnen samenwerken... Maar dat geldt voor andere onderwerpen weer heel goed met GroenLinks. En zo gaat het in een coalitieland als Nederland altijd. Maar heeft u wel in dat interview gepoogd een toenadering tot de SP te zoeken? Ik heb slechts uitgelegd dat je kunt samenwerken met de SP. Ik zie daar niks besmet aan. En overigens heel goed samenwerken met de GroenLinks is ook heel goed mogelijk. Dus laten we kijken hoe dat in de verkiezingsuitslag uh, neerslaat. En daarna worden de coalities gemaakt. Een beetje zuinig, maar conclusie: er is niks besmet aan de SP, vindt Samson. SP-leider Emile Roemer reageert enthousiast op de uitspraken van zijn collega. Laat ik zo zeggen dat ik er heel blij mee ben dat hij het nu hardop zegt... en zeker voor de verkiezingen. In het verleden was het vaak zo dat, uh, dat ook de Partij van Arbeid, uh, de Arbeid... De, de kaarten heel erg uh, opvallend uh, op de borst hield. En, uh, en nu uh, geeft hij een heel duidelijk signaal dat hij het ziet zitten... Om, uh, om samen verder naar de verkiezingen op te trekken. Kijk, dit is natuurlijk wat ik twee jaar geleden, uh, toen ik fractievoorzitter mocht worden... Uh, van begin af aan gezegd heb. Het zou heel goed zijn wanneer linkse partijen zoveel mogelijk samen het een sociaal alternatief voor de toekomst schetsen. Nou, dit is een heel duidelijk signaal dat de Partij van de Arbeid dat dus ook heel graag wil. En dat, ja, ik vind het een, een goed signaal. Tevredenheid bij Roemer dus. Maar dat geldt niet voor GroenLinks en D66. Want volgens Samsung zijn deze partijen naar rechts opgeschoven... door hun recente samenwerking met de VVD en het CDA. Nou, dat had specifiek met dat Lenta-akkoord te maken... waarbij je ziet dat vijf partijen een agenda voortzetten van Rutte. Ja, daar kan ik niet anders dan concluderen dat ze tijdelijk, hoop ik... voor die agenda hebben gekozen. Maar ik ga ervan uit dat GroenLinks ook wel weer terugkeert. D66-voorman Alexander Pechtold vindt... dat Samsom boze kiezers naar de mond praat. Het verbaast me dat bij de PvdA weer zo in kampen... als links en rechts wordt gedacht. Want ik denk eigenlijk alleen nog maar in... Progressief hè, willen we vooruit. En ik denk dat dat vooral vanuit het midden op dit moment gebeurt. Ik nodig de PvdA nog steeds uit. Laten we Nederland in beweging krijgen. Laten we vooruit gaan. En daar hebben we vooral partijen voor nodig... die niet alleen maar de kiezer naar de mond praten. En Jolande Sap concludeert dat de Partij van de Arbeid... net als de SP, een tegenpartij aan het worden is. Ik vind het jammer. Ik heb ook gezien wat Samson zegt over GroenLinks. En ik vind het jammer dat hij een linkse bondgenoot aanvalt... Kijk, ik heb hem ook uh, gemist de afgelopen weken toen ik uh, hard aan het werken was om de tien pijnlijkste bezuinigingen van Rutte van tafel te krijgen. En wat mij opvalt is dat de PvdA uh, onder Samson uh, zich richting een tegenpartij lijkt te ontwikkelen. Dat zou jammer zijn. Ik hoop dat we gewoon goed met ze kunnen blijven samenwerken om dingen te bereiken voor mensen in dit land. De verkiezingen zijn al ver weg, half september pas, maar de linkse partijen hebben de messen al geslepen. Een bijdrage was dat van verslaggever Wilco Bam. Maar de Maino Remmers die is in Rotterdam. Uh, Maino houdt zich bezig met de metaaldiefstal. En als je de berichten hoort, leest, Maino... zou je denken, het, uh, ja. het wordt steeds erger met die diefstal. Is dat zo? Ja, dat is zeker zo, zegt netwerkbeheerder Stedin. Die gaan dus over de kabels in de grond en uh, uh, de transformatorhuisjes. We staan nu in zo'n transformatorhuisje. Natuurlijk, bordje erop, hoge spanning, levensgevaarlijk. Ik heb inmiddels twee zwarte veiligheidsschoenen aan... en een oranje jas, want dat moet... En dan we hebben we het, het, het huisje opengemaakt. Daar zitten zware metalen deuren in. En daar hoort dan een transformator in te staan. En een heleboel kabels. Maar het is allemaal, uh, het is allemaal verdwenen. Ja, inderdaad. Het is allemaal verdwenen. Uh, jammer genoeg zijn hier koper die van de gang geweest. En die zijn wel heel erg tekeer gegaan. Die hebben de laagspanninginstallatie, de transformator... de middenspanning, uh, schakelaar volledig van uh, koper gestript. En dat is heel triest, want dat is gewoon levensgevaarlijk. ja. Dit is uh, Marco Kruithoff. Hij doet de, de netcoördinatie. Uh, nou, wij moeten al zo'n veiligheidsschoenen aan. Uh, nou zou ik zeggen, je haalt het, de stroom eraf. Dat valt toch op? Dat zien jullie toch ergens uh, in een uh, beheerscentrum dat de stroom wegvalt? Nou ja, de klant merkt dat direct. Maar we staan hier op een industrieterrein waar de klant een verlaten pand is, dus de klant is er niet meer. Dus we kregen gelukkig, of, of jammer genoeg eigenlijk... niet meer de melding hier dat, wij, dat de stroom eraf is. Dus ze konden hier gerust hun gang gaan en, en al het koper weghalen. Ja. Ik kijk even achter me. Ze hebben zelfs een soort hijsconstructie gemaakt met een houten balk... om uh, die zware, koperen kern uit de transformator te halen. Die transformator die is ja, uh, twee keer zo groot als een winkelwagentje, denk ik... maar dan helemaal massief... De uh, kabels zitten er helemaal niet meer in het gebouw... maar er staat nog steeds stroom op nu, hè? Daarom moet ik ook die jas aan. Ja, inderdaad, er staat nog steeds stroom op. Vandaar dat het ook zo vreselijk gevaarlijk is. We, we komen hier wel met een transportspanning, 10.000 volt. Komen we in dit soort stations die binnen? Staat er nog op dus, de, de stroom? Ja, dat staat, achter jou staat nog echt 10.000 volt. Vandaar ook inderdaad die jas en dat je net even de instructie hebt gehad. Dat... Kort, kortom, dit zijn mensen die precies op de hoogte zijn... hoe het zit met het netwerk, hoe die installatie in elkaar zit... Ja, ze weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Ja, ja. Maar ze laten wel, naast dat ze zelf heel gevaarlijk werk aan het doen zijn... ja, ik noem het eigenlijk geen werk, want het is gewoon stelen... laten ze ook een hele gevaarlijke situatie achter. Ja, want kinderen die hierin kruipen, hé, hey, de deur staat open. Ja. Harald Hanemeijer, die is uh, uh, ook van Stedin. Uh, het neemt hand over hand toe bij jullie. Hoe zit het met de cijfers? Ja, dat is wel. Uh, in de eerdere bijdrage heb je inderdaad al gemeld... dat het, uh, het aantal steeds verder toeneemt. 2008 vijf gevallen, 2009 ja. al 20 gevallen en zo verder uh, afgelopen jaar... Al en ook dit jaar zitten we alweer op enkele tientallen. En dat is gewoon ontzettend gevaarlijk. We zien dat dieven nergens meer voor terugschikken... en eigenlijk dat de koperdiefstal zich helaas ook naar ons verplaatst. Ja, en de monteurs krijgen er ook mee te maken. Want jullie mensen gaan naar een melding toe omdat er een stroomstoring is. Treffen zo'n huisje aan waar een deur van is geforceerd... Ja, en komen in een situatie terecht die totaal onverwacht is. Ze denken een reguliere stroomstorie te moeten gaan oplossen. En komen in een huisje waar allerlei onderdelen die normaal niet onder stroom staan, onder stroom kunnen staan. Komen in een situatie waar misschien de daders nog zijn. Dat kan tot agressie leiden. Dus dat is ontzettend gevaarlijk. En dat levert ja, heel veel schade ook nog op. Naast dat het gewoon uh, levensgevaarlijk is. Ja. Goed, ja, um, uh, wat moet eraan gebeuren? Dat is natuurlijk uh, de vraag die we deze ochtend proberen te beantwoorden. We gaan er dadelijk eens naar op zoek. Dus ik kijk nog even achter. Het is grappig, hè? dan hebben ze nog een heel klein kaarsje op een balkje neergezet. Want ja, de stroom moest eraf, dan zie je niks meer. Een kaars aangestoken om in het donker, in dit huisje, alles los te slopen. Ja, dat is uh, bepaald niet leuk trouwens. Uh, veel schade levert het op en ook nog gevaarlijke situaties. Marno Remmers heeft het over de koperdiefstal. Acht minuten voor zeven is het. De tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel... is gisteren weggehaald door uh, politie en ME. MA. Maar als uh, het aan een deel van de bewoners ligt, staat het er zo weer. Ze eisen straks in een kort geding voor de rechtbank in Groningen... het recht op openbare manifestatie. Hun advocaat is uh, Marcel Schukking-Kool. Goedemorgen. Ja, goedendag. kort geding werd gisteren al aangekondigd hè, toen de tentenkamp er nog stond. was bedoeld juist om ontruiming te voorkomen... Nou, dat is niet gelukt, kunnen we stellen. Uh, heeft het nog wel zin om naar de rechter te stappen? Jawel, want de mensen zijn nog uh, wel gemotiveerd om uh, opnieuw terug te keren... als de uh, rechter het uh, besluit van de burgemeester vernietigt. Want dat verwacht u? Uh, daar heb ik goede hoop op. En uh, want waar, de waar argumenten zin... van de burgemeester... voor het instellen van een noodverordening en het geven van noodbevelen... die waren bepaald niet sterk. En bovendien ook in strijd met de... Oké, okay, wacht even, want de, de burgemeester van Vlachtwedden, mevrouw Kompier... heeft gezegd dat er acuut gevaar was, acuut brandgevaar... en dat ze uiterst zorgvuldig gehandeld heeft. Dat vindt u dus niet? Nou, daar ben ik het totaal niet mee, maar dat zullen we in de rechtszaal allemaal wel uh, goed bediscussiëren. Hm. Wat zijn uw argumenten dan, om het daar niet mee eens te zijn? Uh, dat uh, de gevaarzetting waar mevrouw... Uh, de burgemeester zich op beroept uh, dat dat schromelijk overdreven is. Uh, dat een gemiddelde camping uh, op een festival waar uh, ja, die, die allemaal gewoon uh, zonder problemen getolereerd worden, uh, dat die vele malen uh, uh, uh, meer risico's. Uh, nou ja, daar, daar zijn natuurlijk voorzieningen getroffen en dat is in dit tentenkap natuurlijk niet, dat is provisorisch opgezet. Is dat vergelijkbaar? Zegt u? Is dat vergelijkbaar? Um, nou, de voorzieningen die zijn niet getroffen omdat die uh, door bijvoorbeeld de CoA verschaft werden. Uh, en ja, als dan de CoA die gaat weghalen. <laughs> Uh, dan ontstaat er een onveilige situatie. Dan nee? ontstaat er een onveilige situatie die opgelost ja. kon worden en op uh, Dus het was, was toch wel onveilig, worden. zegt u, meneer zeg Dus het was toch wel onveilig, zegt u. Nou, ik wou niet, liever niet dat er woorden in de mond worden gelegd. Uh, uh, er zijn situaties die uh, op een gegeven moment onveilig kunnen worden... en waar dan oplossingen voor gezocht worden. Hmm. U moet denk, niet uit, uit het uh, oog verliezen dat het geven van een noodbevel en het maken van een noodverordening... een soort uiterste uh, middel is... Uh, nadat je eerst alle andere middelen geprobeerd hebt. En ja, ik denk precies, dat ja. dat met name hier uit het oog verloren is. Oké, okay. nou, uh, we zijn erg benieuwd naar de, de uitkomst van het kort geding. We spreken later ook nog met de burgemeester van uh, Vlagwedder. Meneer ja. Schakink-Kool, dank u wel. Oké, okay, goed dag. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten... De informele top in Brussel werd gisteren overschaduwd door nieuwe alarmerende berichten over escalatie van de schuldencrisis in de eurozone, schrijft het Financiële Dagblad. De aandelenmarkten en de euro kwamen verder onder druk te staan. De Volkskant kopt Spanje aan rand van afgrond, want het land kan zijn schulden niet meer betalen zonder Europese financiële steun. De rente is gewoonweg te hoog. Kort voor de informele top begon, verhoogde de Spaanse premier de druk nog even met een noodkreet over die hoge rente die zijn land betaalt. Volgens Trouw leek de interne verdeeldheid tijdens het diner in Brussel gisteravond te groot om met een gezamenlijk groeiplan te komen. Steeds vaker belanden peuters en kleine kinderen met ernstig letsel in het ziekenhuis. Na een ongeluk in huis schrijft het AD. Ouders zijn zich te weinig bewust van de gevaren die thuis op de loer liggen. Elk jaar komen 23.000 baby's, dreumissen en peuters op de eerste hulp terecht... met verwondingen die ze thuis hebben opgelopen. Volgens Veiligheid NL is het aantal ongevallen met ernstig letsel... tussen 2006 en 2010 met 48 procent gestegen. De organisatie maakt zich dan ook ernstige zorgen. Vier zorgverleners zijn na een melding van uh, ernstige oudermishandeling... bij de inspectie voor de gezondheidszorg door hun werkgever ontslagen. Dat schrijft het Nederlands Dagblad op basis van een brief... die de missionaire staatssecretaris van Volksgezondheid... Veldshuis van Zanten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De inspectie heeft in een half jaar tijd... bijna 170 meldingen van ouderenmishandeling ontvangen. In acht gevallen was er onomstotelijk bewijs... en vier zorginstellingen hebben de pleger vervolgens ontslagen. En blijven zitten op de middelbare school gaat verdwijnen... schrijft de Telegraaf. Komend schooljaar gaan de eerste Scholen meedoen aan een proef om leerlingen met onvoldoende rapportcijfers niet te laten doubleren. Iedereen moet over. Zij die slechts presteren zullen gedurende het schooljaar intensieve begeleiding krijgen. En daarmee bespaart de overheid ruim 350 miljoen per jaar. En het frustraties bij leerlingen en docenten.